voetstappen op de trap Een hoorspel geschreven door Ray Showe Vertaling Justine van Maren Lenka! Lenka Moppie! Lenka! Lenka! Even Tony. Lenka! Het heeft geen zin. Geen enkele zin. opnemen maar ik wed dat ze er wel wakker van wordt Moppie, ben je wakker, Lenka? Nee, ik slaap nog. Nou goed. En Moppie, maak die deur nou open. Kom Wat heeft dit te betekenen? Uh, het spijt me, Lenka. Ik ben mijn sleutel vergeten. Je sleutel vergeten, je sleutel vergeten. Rustig nou maar, Moppie. Laat me eerst eens even die band om je kin losmaken. Doe die deur op slot. Doe onmiddellijk die deur op slot. Goed, goed. Dus. Maar, eh, laat ik je nou eerst even van dat nare ding verlossen. Oh. Ja, alsjeblieft ja. Ah. Dat lucht op. Een kakelijke of van beton. Beter zo. Mustie, wat heb je toch een heerlijk zachte handen. Heb je de deur wel goed afgesloten? Ja hoor, maak je maar geen zorgen. Geef de sleutel dan hier. Ja. hier. En waar is jouw sleutel eigenlijk, hè? Je hebt hem toch niet verloren? Ik moet hem in mijn andere pak hebben laten zitten. Ach, jij hebt helemaal geen ander pak. Oh nee, dit wordt weer een rotdag. Ik voel het. Eerst die afschuwelijke telefoon hier met een stuip op het lijf, joh. Oh, <laughs> en uh, wie was het? Je denkt toch niet dat ik heb opgenomen? Hè? Ik heb alleen de horen ernaast gegooid. Oh, Zou je die nou dan niet weer terugleggen? Waarom? Oh, het is toch een ellende ding. Hey, laat me je effe in je kamerjas helpen, Moppie. Nou, je mag nog geen kou vatten. Oh, lieve help, nou zie ik pas hoe laat het is. Je bent vroeg vandaag, hè? Ja, We voeren een stiptheidsactie, Moppie. En... Tiptijdsactie. Dat heb ik je gisteren toch verteld. Oh, wat een gekke uitdrukking. Wat betekent dat? Nou, voor zover ik weet, betekent dat dat je twee keer zo lang over iets doet... wat je eigenlijk helemaal niet had hoeven doen. Wonderbaarlijk. Ja, volgens Philip is dit naast de staking het enige wapen wat de arbeiders hebben. Hé, hey, hou je godsnaam op met die nonsens over arbeiders. Daar kan ik niet tegen. Ik geloof mezelf ook niet veel van. Is er nog nieuws? Hoe bedoel je, nog nieuws? Hoe kan er nou nieuws zijn als ik de hele nacht heb liggen slapen? Ik heb zo heerlijk gedroomd. Ik, eh, ik Het bedoelde... Het was zalig. Herman Dexter smeekt hem letterlijk op zijn knieën om de hoofdrol te spelen in een film over Koningin Elisabeth. Herman Dexter, hmm. dat is toch een van die grote filmbazen? Een van die grote filmbazen? Lieve Musty, hij is de grootste! Een combinatie van Metro, Goldwyn, Maya, Paramount. Een hele Santa kraam. Oh. Het was een, een heerlijke droom. Je reinste wensdroom. Oh. En toen maakte die verdraaide telefoon me wakker. Je mag de moed niet laten zakken, moppie. He? Je weet maar nooit. Als ik aan vroeger terugdenk. Die glanzende luxe limousines... die zich als hongerige panters voortbewogen. Oh, oh de diners. Die verrukkelijke dines, En als ik wilde, Mastie. Elke nacht een andere man. Ja, ja. Nee, dat ik dat deed, must-ie. Begrijp me niet verkeerd. Moet streelt een vrouw te weten dat er altijd een ander voorhanden is. Verleden tijd. Allemaal verleden tijd. Er is altijd weer een volgende dag, Link. Ja, ja, een volgende dag en de daaropvolgende dag en de daaropvolgende. De dagen verstrijken ongemerkt. Ik ben een gevangene van mijn eigen eentonig bestaan zo vaak mijn hoop op die volgende dag gevestigd. Maar steeds werd die dag weer verleden tijd. Een steriele, onvruchtbare verleden tijd. Maar je hebt toch kinderen, Lenka? Die kunnen je dagen toch vullen? Moederliefde is erg belangrijk. <laughs> Moederliefde? Hou alsjeblieft op met die nonsens. Moeder heeft alleen zichzelf lief. Als de kinderen klein zijn, zijn zij spuugvervelend. En als ze volwassen zijn, dan ben jij spuugvervelend. En daarmee uit. Dat neem ik niemand kwalijk. Dat is gewoon een natuurwet. Mijn moeder was nooit spuugvervelend. We weten allemaal dat zelfs de maag Maria niet aan jouw moeder kon tippen. Die goede oude tijd. Handtekeningen, fanclubs. Weet je dat ik van het zetten van al die handtekeningen... zelfs schrijfkramp heb overgehouden? Oh ja? ja? Ik zweer het je echt waar. Toch. Het was ook een heerlijke tijd. Ik snak naar een sigaret. Ik heb de laatste vannacht om twee uur uitgemaakt. Jij hebt het beloofd, Lenka. En wat dan nog? Ik zal het steeds weer beloven. Ik zal het net zo vaak beloven als je wilt nadat ik een sigaret heb je gehad. Je moet het niet doen, moppie. Echt, je moet het niet doen. Ja, Het brengt je weer een stap dichter bij je graf. Nou, godsnaam op wat dat preek. Al je echtgenoten zijn eraan gestorven. Dat is een leugen. Er zijn er maar vier aangestorven, van de rest ben ik keurig gescheiden. Nou, dat zijn er nog altijd vier, of niet soms. Vier zijn eraan gestorven. Eraan, eraan, eraan. Wat is er toch met je aan de hand, verdomme? Durf je het woord niet uit te spreken, hè? Kanker, kanker, kanker. Nou, alsjeblieft, op het te kijken, oh, alsof er iemand over je graf loopt. Ik, ik begrijp niet waarom je daar nou zo verdomd pruts over moet doen. Het is toch al lang geen nieuws meer. Nou, komt er nog wat van? Een sigaret, alsjeblieft. Schiet op! Bedankt. Is er, hé, uh, hey. nog, uh, <sniffs> nog nieuws van boven? Nieuws van boven? Hoe, hoe moet ik dat in vredesnaam weten? Je hebt toch niet weer je oude trucje uitgehaald... en er een afluisterapparaatje geplaatst? Lenka! Ja, vind je niet dat je... Nou, ja... ...op de een of andere manier uh, een beetje interesse kan tonen. Mm. Zo'n eerste sigaret. Zalig. Zo heerlijk was zelfs de appel van Eva niet. Mm. Uh, uh, vind je niet dat je uh, daarboven... Ach, waar heb je het nou over? Ah, liefje, zet even wat water op voor een kopje thee, wil je? Ja, wat meer interesse, moppie. Ja, voor boven. Nee, ik pik er niet over. En zet dat water nog even op. We zijn toch allemaal mensen, Moppie. Van binnen zijn we toch allemaal hetzelfde. Oh, dat is de meest diepzinnige opmerking die ik ooit heb gehoord. En zet nou verdomme dat water op of ik slijp je smoel. Maar Moppie, dat is toch geen taal voor een dame. Nou, dat is veel meer iets voor mij. Daar ben je veel te deftig voor. Dat is mijn spiegel. Oh. lieve God. Het gezicht dat eens de halve wereld in vuur en vlam zette. Ah! Zal ik het ontbijt maken, moppie? Wat wil je? Gebakken eieren met spekkippers, niertjes met champignons, pap? Iedere morgen vraagt hij metzelfde hetzelfde. Gebakken eieren met spekkippers, niertjes met champignons. Ik moet niks! Draai toch eens een ander verhaaltje af, mestie. Ja, Ik vroeg het alleen maar, Lenka. Hij vroeg het me alleen maar. Het enige wat ik je vraag, is dat je niks vraagt. Zo, alsjeblieft. Een lekker bakkie thee. Hm. Mocht tijd worden. Mestie, liefste. Jij zou een prachtmoeder zijn. Ik weet niet wat ik zonder jou zou moeten beginnen. Volgens mij is het net andersom. Er zijn er genoeg die met mij zouden willen ruilen. Maar ja, ik vind nooit meer zo iemand als jij. Dat is waar, dat is waar. Daar is er maar één van op de wereld. Deze thee is werkelijk... Verrukkelijk, Musty. Ja, thee is een kunst. Mm. De jappen weten er alles van. Ja, dat weet ik. Die zetten geen thee. Die maken er een, een creatie van. Ja. Ik moet steeds aan boven denken. hè? Mm. Je zou toch eigenlijk een beetje interesse moeten tonen. Ja, al deed je maar alsof. Ik doe nooit alsof, Musty. Dat weet je toch. Maar het moet je toch iets doen. Uh, hij is toch... Nee, dat doet het niet. Dan zou hij op dit moment... Dood voor mijn voeten neervallen. Dan zou mijn enige reactie zijn... Nou? Dat ik liever had gehad... dat hij voor de voeten van iemand anders was dood neergevallen. Mijn voeten zijn nogal kieskeurig. Moppie, toch. Je hoeft me niet zo aan te kijken. Ik weiger er verder op in te gaan. Het deprimeert me alleen maar. Dan schiet op, musti. Drink je thee op. Het is tijd voor mijn... Schoonheidsbehandeling. Jij gaat dus niet naar boven om te kijken. Mastie, of... pas op! Je wilt toch niet dat ik weer ordinaire taal ga uitslaan? Oh nee, niet doen, Lenka. Je bent gewaarschuwd. En trek nou je schort aan. Lenka, zit klaar. Maar eh, je hebt je nog niet gewassen, moppie. Nou, en wat dan nog? Kun je mijn gezicht vanochtend niet met cold cream schoonmaken? Ja, dat heb ik gisteren en eergisteren ook al gedaan. Werkelijk? Ja. Ben nee, je het zeker? Heel zeker. Oh, ik heb mijn gezicht nooit graag met water schoongemaakt. Dat is te vulgair. Ach, je, maar je moet toch hygiënisch zijn? Anders krijg je meeeters en zo. Meeeters, hè? Ja, te veel cold cream verstopt de poriën. Ja, dan, dan, dan kan je huid niet goed aasen, me zie je. <grijg> Hoor die kleine schoonheidsspecialist nou toch eens aan. <grijg> Ja, dat heb ik eens in een damesblad gelezen. Mm, ik snap weer naar een sigaret. Mm. En hou op met je hoofd te schudden, musti. Daar word ik alleen maar duizelig van. Ja, duizelig. Dat komt door die smerige rook. Smerige rook? Ik ben gek op die smerige rook. Naast Chanel 5 is het mijn favoriete geur. Nou, ik kan maar, maar beter gaan wassen, neem ik aan. Is het water warm? Ja, volgens mij wel. Ik heb een muntje in de meter gedaan. Ah, je zei dat het water warm was. Domme! Wat is het? Ik heb een sigaret in het water laten vallen. Mooi zo. Wat zei je? Leugenaar, ik, ik verstond je wel. Ben je klaar, Masti? Nog even. Ik ruim de boel even op. Ah, laat die rotzooi toch barsten. Kijk eens, zwart aan. Hé? Eh? Oh, je hebt er heus wel heusvogel. Nat. Ja, deze badhanddoek, die, die, die moet in de was. Ik, ik moet naar de wasseretten. Ach, jij altijd met je wasseretten. Je doet niks anders dan naar de wasseretten gaan. Je hebt daar toch niet toevallig een vriendinnetje, hè? Lenka! <laughs> Gekke jongen. Ik maak toch maar een grapje. <laughs> ben je klaar? Ja, klaar en tot je beschikking. Nou. Blijf dan maar in die stoel zitten, hè. Oh. Zit je lekker? Heerlijk. Hier is de haarborstel. Wacht eens even oh. zo. Oh. Ik, ik moet een paar nieuwe rollers voor je kopen. Blijf borstelen, Masty. Heerlijk. Oh. Heerlijk. Ik heb mooie borstels in de stad gezien. Speciale aanbieding. Mm. Mm. Het wordt tijd dat we je haar weer eens een spoeling geven. Mm. En de, de oogschaduw is bijna op, hè? Ik moet niet vergeten een nieuw doosje te kopen. Mm. En doe dat, schatje. Ja, dat kan ik het beste bij de drogist op de hoek doen. Mm. Hey. Weet je wat ik zou willen, Lenka? Psst, stil nou, Masti. Dit is zo heerlijk. Nee, hey, die wenkbrauw bevalt me niet helemaal. Zo is het beter. Ja, een kunststukje. Oh, must Je wilt toch niet zeggen dat je al klaar bent? Hier heb je de spiegel. Ja, nou, hier. Kijk zelf nee, maar. Nee, nee, ik wil die spiegel niet. Je bent steeds sneller klaar. Ik weet zeker dat je het afraffelt, Musti. Nee, Lenka, heus niet. Ik geniet er net zo van als jij. Mm. Doe nou. Mm. Kijk nou eens in die spiegel. Nou. Wat vind je daarvan? Mijn hals, Musti. Je hebt mijn hals nauwelijks aangeraakt. Dat heb ik wel gedaan, Lenka. Eerlijk waar, daar heb ik extra mijn best op gedaan. Oh, oh ja? Oh. Jouw handen kunnen de aftakeling niet bijhouden. Kon ik nog maar een facelift laten doen? Dat meen je toch niet, Lenka? Het zou geen overbodige luxe zijn. Een facelift noemen ze dat. En een paar weken later is dat nieuwe gezicht weer door zijn knieën gezakt. Geef me de eyeliner eens aan. Nee, nee, die niet, de groene. Ja, dank je. Weet je wat ik zou willen, Moppie? Als het over boven gaat, dan interesseert het me niet. Het heeft niets met boven te maken. Ah, godzijdank. Wat dan? Ik zou je zo graag eens mee uitnemen, Lenka. Naar de stad. De bloemetjes buiten zetten. Oh, waarom zou ik het buiten de deur zoeken, schatje? Ik heb hier toch alles wat mijn hartje begeert? Ja, maar, maar buiten de deur, het is zo lang geleden, hè? Nee, dat de... ik heb het hier aan mijn zin. Binnen deze vier muren van onze kleine flat... Die muren om me heen, die geeft me een veilig gevoel. Een verrukkelijke, luxe, knusse baarmoeder. Baarmoeder? Lenka, zoiets zeg je toch niet? Lieve oh, must, die doet toch niet zo bekrompen? Natuurlijk zeg ik zoiets. Het is een onderdeel van het lichaam van iedere vrouw. Zonder dat zou de wereld ten dode opgeschreven zijn. Het idee, geen baarmoeder, geen leven. De wereld zou verschrompelen en sterven. Toch hou ik er niet van je kunt toch ook maag zeggen? Ja, dat is tenminste een net woord. <lacht> Lieve hemel, maar het is helemaal geen maag. Het is een baarmoeder. Ik moet me nodig weer eens op, op dat medische tijdschrift abonneren. Daar kun je er alles over lezen. Zal ik vandaag aantrekken? Wat vind je van deze groene jurk? Nee, heb ik gisteren aan gehad. Een broekpak. Ik heb zin in een broekpak vandaag. Nou, Daar zie ik je niet graag in, uh, Lenka. Ik zie je liever in een jurk. Dat weet ik, jij lief klein mannetjesdier. Dan kun je mijn benen beter zien, hè? Nee, dat is niet waar, Lenka. Eerlijk niet, hè? Ik, uh, ja, ik vind het alleen een beetje. Uh, hoe zal ik het zeggen? Vrouwelijk. Lieve Mastie, wat ben je soms toch ouderwets? Oh. Nou, die ik in een lange hondenbroek of, of, of in een duikerspak rond. Dan nog zou ik vrouwelijk zijn. Nou, welke zou ik nou aantrekken? En god, hoe heb ik dit pak ooit kunnen kopen? Ik moet starnakel bezopen geweest zijn. Oh, wat dacht je hier van, Mastie? Nou is die op zijn teentjes getrapt. Mustie! Mustie, hou je niet meer van me, Mustie? Lenka, hou toch van je, Mustie? He, alsjeblieft, help me nou een beetje. Goed, blijf dan maar mokken. Hé, oh. nee. Die broek is ook weer gekrompen. Ik moet me toch beter aan mijn dieet houden. Mustie, wees eens lief en geef eens even een veiligheidsspel. Alsjeblieft, Moppie. Ja, hij is inderdaad gekrompen. Gekrompen? Hij is twee keer zo klein geworden. Help me onthouden dat ik geen chips meer eet, wil je? Wie is dat? Ja, weet ik veel. Verwacht je iemand? Natuurlijk niet. Ja, er is maar één manier om erachter te komen. Nee. Als ik de deur nou eens op een heel klein kiertje open. Nee, doe. Mastien, nee. Maar nee, zeg ik je, nee mag je niemand binnenkomen. Niemand. Ik kijk alleen even wie het is. Ik laat niemand binnen, huis niet. Nee, nee dus je niet open. Doen. Als we niet open doen, ja, vijf, maar... gaan ze vanzelf weer weg. Dan denken ze dat er niemand thuis is. Doe toch niet zo raar, moppie. Ik ben er toch. Niemand kan jou iets doen zolang ik er ben. Hoe weet je dat nou? Shh. Ik hoor niets. Ze zijn weg. Ze zijn weg. Moeder, ik weet dat je er bent. Zie je nou wel? Hij riep, moeder, het is een van je kinderen. Open! Moeder, als je niet onmiddellijk open doet, ga ik naar de politie. Nee, nee. Geef me de sleutel maar. Nee. Hij kan je toch niks doen, Lenka? Moeder! Geef me nou die sleutel maar. Goed zo. Brave meid. Dat werd tijd. Doe die deur dicht, Musti. Op slot! Ja, daar ben ik toch wel mee bezig. Je wilt me toch niet zeggen, moeder, dat je nog steeds bang bent om de deur uit te gaan. En uh, wie is deze meneer? Musti, heden meneer, aangenaam. Lieve god, Musti, je hoeft niet met deze onderdanig te doen. Uh, sorry, Lenka, dat, dat komt door die bolgoed en die leren aktentas. Ja, Daar heb ik altijd ontzag voor. Je heet dus nu Lenka, als ik het goed begrijp. Heb je weer een nieuwe naam toegevoegd aan de lange rij? De laatste keer dat ik je zag heette je uh, is even nadenken. Oh ja, Marguerite. En daarvoor Yvette. Dat was klaarblijkelijk de Franse periode. En Lenka. Lenka was de hoofdrol in mijn laatste film in Hongarije. Het is een een prachtige naam. Een prachtige naam. En het was zonder enige twijfel een seksfilm. Of niet soms? Hoor je dat, Musty? Hoor je dat? Wat een banale opmerking. Let maar niet op hem, schatje. En wat jou betreft, ventje? Loop je nog steeds je benen uit je gat om een rijke luisdochter te verschalken? Wie is hier nu eigenlijk banaal? Oh, oh. Het is besmettelijk. Iedereen in je omgeving wordt er onmiddellijk door aangestoken. Kom op, waarom ben je gekomen? Ik wil mezelf niet met de ijdele hoop vlijen dat je me zo miste. Ik zal meteen ter zake komen, moeder. Je echtgenoot ligt boven. Hij ligt op sterven en wil je zien. Hij wil je zijn laatste zegen geven. He, he, hij wil me wat? Zijn laatste zegen <laughs> geven. Oh, mijn god. Nou vraag ik je. Ik vind het bepaald niet om te lachen. Oh, nee, nou, ik wel. Ik kan me niet herinneren dat ik zo gelachen heb. Mijn ribben doen er pijn van. Hé, hey, wil je zien, moeder? Uh, werkelijk. Eerst Musty en nou jij. Mag ik je echter op twee grove fouten wijzen? Ten eerste is het mijn echtgenoot niet. We zijn jaren geleden officieel gescheiden. En ten tweede ligt hij niet op sterven. Moeder! En dat is de waarheid, lieve jongen. Iedere paar maanden verspreidt hij het gerucht dat hij zijn laatste adem gaat uitblazen. En voert vervolgens een beroemde sterfscène op. Oh, dood! En hij heeft me niet één keer Lenka genoemd. Erg grappig. Ik heb nog nooit in een blijspel gestaan, maar ik weet dat ik het best zou kunnen. Je hebt een hart van steen, jij. Oh, geloof je me niet? Zes maanden geleden beweerde de dokter dat hij geen uur meer te leven had en hij leeft nog steeds. Moeder. Vergeet niet, lieve jongen, dat we met een acteur te maken hebben. Hij stond ooit eens op de nominatie voor een Oscar. En weet je waarvoor? Voor de een of andere beroemde zijn in een of andere beroemde sentimenteel Hollywoodfilm. Hij sterft net zo gemakkelijk als hij ademhaalt. Zeker als het publiek aanwezig is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het ligt nog anders. Uitsluitend als het publiek aanwezig is. Ik wed dat als er niemand is om zijn theater te bewonderen, dat hij zich daar barst en een stuk in zijn kraag drinkt. Ik heb altijd wel geweten dat jij een grote egoïste was. Zeg, wil je wel eens ja. een beetje op je woorden letten? Ja, laat of maar, ik? Die, laat maar. Ik moet je nageven, moeder... dat je nog steeds in staat bent... om de simpele van geest... tot loyaliteit op te wekken. De simpele van geest, lieve God! Wat ben jij toch een, een misselijke kleine snob! Nou, ga je nog naar boven of niet? Al brachten ze hem hier in zijn kist. God mogen het vergoeden. Dan nog zou ik hem geen blik waardig keuren. Moeder... Je hebt het over mijn vader. Mm. <laughs> Weet je wel zeker dat hij je vader is? Hoe bedoel je dat? Oh, ik ben zeven keer getrouwd geweest, lieve jongen. Je mag het zelf invullen. Moeder, ik heb schoon genoeg van die smerige insinuaties van je. Toevallig. Ga verder. Toevallig heb ik eens wat belangrijke documenten nageplozen. Mm -hmm. Zoals... Zoals mijn geboorteakte en de trouwakte in zaken opgemelde geboorte. Ah, oh, nee, maar wat een slim vijf. Je toch? Oh. Hoor je dat, Musty? Hij heeft het nageplozen, hoe zei dit het ook alweer? Uh, zoals mijn geboorteakte en de trouwakte in zaken opgemelde geboorte. Ach, jij opgeblazen, kleine rotzak! Daar gaan we weer. Dat is het enige woord dat bij je past. Rotzak, rotzak, Le -lenka, rotzak, Lenka, rotzak. Lenka, hou op. Ach, jij. Doe nou, Lenka. Oh. En jij, je moet hem met rust laten. Wilt u zich er alstublieft buiten houden, meneer? Nou ja. Moeder, ik moet het weten. Die man boven is toch mijn vader? Dat zou best eens kunnen, lieve jongen. Dat zou best eens kunnen. Waarom laat je geen bloedtest doen? Oh, alsjeblieft, nee? moeder, wil hij nou echt niet. Nee, ik wil echt niet. En nou, doe het op. En je hoeft hier ook niet meer terug te komen. Hij heeft je ongetwijfeld naar beneden gestuurd. Zeg maar dat hij eindeloos door kan gaan met zijn theater. Ik zal er niet zijn om hem toe te juichen. Ik vraag me af wie er ooit getuige zal zijn van jouw sterfscène. Wat? Heb jij dat ooit wel eens afgevraagd? Jij speelt waarschijnlijk voor een lege zaal. Daaruit jij. Daaruit! De deur zit toch op slot. Nu niet meer. Daaruit! Weet je wat je bent, moeder? Een doodordinaire hoer. Een dood-ordinaire twintigste-eeuwse hoer! Lieve God! Nou, heb ik behoefte aan een borrel. Ik ook, Moppie. Ik geloof dat ik nog een staartje van het een of ander heb staan. Ja, <klaars> heb eens. Maar gauw op, hè? zal je goed doen. Dat heb ik dan ook wel nodig. Zo. Hm. Toch eh, blijft hij je zo'n beetje. Toch blijft dat hij. Was dat was hij. Dat was hij. Maar nu niet meer. Nu niet meer. Hoe kun je dat nou zeggen? Het is je eigen vlees en bloed. Je eigen vlees en bloed. Eigen vlees en bloed. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Het gaat verder. Veel verder. Die relatie is zo, zo kwetsbaar. Zo, zo vreselijk kwetsbaar. Deer. Zo Zo gemakkelijk kapot te maken. Zo gemakkelijk te veranderen. In volslagen onbegrip. In, in haat. Oh, toen ik klein was. Ik droeg hem op handen. En hij mij echt waar. Al die fantastische aanbiedingen. Die ik heb afgeslagen. Alleen maar om bij hem te kunnen zijn. Om, om nog meer tijd. Met hem te kunnen doorbrengen. Ik kan soms uren. Aan zijn wiegje zitten. En me afvragen. Hoe een schepsel als ik. Zo'n. Zo'n volmaakt kind ter wereld heeft kunnen brengen. Het leek een wonder. Het was een wonder. Voor mij althans. Maar dat is lang geleden. Alles is veranderd. Die toegewijde, sentimentele jonge moeder bestaat niet meer. Ik ben nu een gedesillusionerde oude vrouw die het leven in zijn ware gedaante ziet. En hij is geen lief klein jongetje meer. Nee, hij is een opgeblazen kromp idioot. Hij schaamt zich voor me omdat het mij geen borst kan schelen wat de mensen denken. Een hoed noemde die me. Een doodordinaire hoed. Dus schoft. Ja, zeg dat wel. Weet je trouwens dat ik echt geen flauw idee heb wie zijn vader is? Lenka! <laughs> Arme stakke, Ja, ik ben toch geen computer? Lenka! Zo is je toch niet zeggen? Oh, dat weet ik nog zo net niet. Een dood hoer. Toch heeft het iets koninklijks. Vooral als je bedenkt hoeveel koninklijke hoeren er door de eeuwen heen geweest zijn. Een echt bijbels woord. Hoer. Net zoals slet. Een woord dat uit het Oude Testament is gerukt en met veel kabalen in de 20ste eeuw is gespleten. Prostituee, wat betekent dat nou? Een flauwe afspiegeling, een zegend woord, maar... hoer. Ze zijn er altijd geweest. Ondanks de tien geboden en de dreiging van het wagenvuur... hebben ze hun lichaam telkens weer aan de man gegeven. Zaké, ontelbare affaires. Maar nooit ware liefde. Zo mag je niet praten, dat hoort niet. He? Dat is niet netjes. Jij ja, lief klein mannetjesdier. Ik geloof dat jij en die kleine bastaard veel gemeen hebben. Ja, ik snap niet wat je bedoelt. Nee, natuurlijk niet. Daarom begrijpen we elkaar ook zo goed. Waar ben je godsnaam mee bezig, mustie? Ja, ik zoek de vuile was uit voor de wasseretten. Lieve god, jij ook altijd met die verdomde wasseretten? Jij kijkt geloof ik liever naar een draaiende wasmachine dan naar de televisie. Ik hou niet van televisie. Dat weet je toch, Lenka? Ja, maar je houdt wel van die wasseretten. Je bent gek op die idiote wasseretten. Mestie? Weet je wat, Mestie, schatje? Ja? Als je nou eens morgen naar de wasseretten ging. Ja. Morgen kan je mijn broek rechtop neerzetten. Nou, en wat dan nog? Nee, moppie. We moeten hygiënisch blijven. Er moet geen vieze lichaamslucht in onze fijne gezellige flat hangen. Of wel soms? Ik ruik niet. Nee, nee. nog niet. Nog niet. Het zal ook nooit gebeuren ook. Ja. Dat komt alleen omdat ik altijd op tijd naar de wasserette ga. Moet je vannacht weer werken, musti. Je weet best dat ik vannacht moet werken. Oh, maar waarom dan, Musty? Waarom dan? De huur moet toch betaald worden? Ah, ja, de huur. De huur, ja. We willen toch niet dat onze flat gezet wordt? Dat kan niemand. Niemand. Zolang de huur betaald wordt niet, Moppie. Niemand, hoor je? Niemand. Dit is onze flat. Ons, ons veilige plekje. Alleen zolang de huur wordt betaald. De huur, ja. Maar die betalen we toch altijd? Die wordt toch altijd betaald, nietwaar, Musty? Zeker, die betalen we altijd. We gaan nou vandaag niet naar de wasgerechten, Musty. Laat me vandaag nou niet alleen. Ja. Goed, goed, zal je vandaag niet alleen laten. <tie> Behalve natuurlijk als ik vanavond weer naar mijn werk moet. Als je, als je het prettig vindt, Musty, als je het prettig vindt, zal ik hem wel wassen. Die broek bedoel ik. Jij? Nee, nee, nee, daartoe mag jij je niet verlagen, Lenka, nooit. Ik wil het best doen, heus. Dat zou ik nooit toelaten, nooit van zijn levensdagen. En ik heb hem toch al eens gewassen. Nog nooit. Wel waar. Wanneer dan? Toen je griep had. Oh, maar dat is wat anders. Toen was ik ziek en daar ben ik nou niet. Nou, moet je nou weer roken, moppie. Hou op! Mijn moeder rookt als een schorst en ik is er negentig mee geworden. En ik... Ik word... Vijftig jaar ouder. Ik voel het in mijn botten. Hoe oh, oh, voel ik me gelukkig? Ja. Gelukkig en veilig in ons kleine vletje. Veilig, veilig, veilig. Wat is het? Hoor je niks. Wat? Voetstappen op de trap. Ik hoor niets. Luister dan. Ja, ik luister toch. Dat doe je niet, dat doe je niet. Kom, moppie. Je verbeeldt het je weer. Net zoals de vorige keer. Daar. Hoor je het nou? Ik hoor voetstappen. Voetstappen op de trap. Maar Lenka Moppie. Hou de mond, dan. luister dan. De vage voetstappen. Sluipende voetstappen. Ja, dat is het goede woord. Sluipen. Sluipende voetstappen. Heimelijke voetstappen die de trap opkomen. De trap opkomen? Die hier naartoe komen om op onze deur te kloppen. Om onze deur in te trappen. Nee, nee, nee, nee, nee. dat gebeurt niet, Mobby. Dat gebeurt wel, zeg ik je, dat gebeurt wel. Stil, even. Je hebt het mis, hoor. Echt waar. Mis? Maar. De trap af. Ze gaan de trap af. De trap af? Weet je het zeker? Natuurlijk ben ik het zeker. Zo zeker als wat? De trap af? Oh. De trap af? Snap je niet wat dat betekent? Dat betekent dat hij naar beneden gaat. Oh, Musty, Musty! Is maar één etage boven ons, maar één flat. Ik kan je niet volgen. Hij is het. Hij. Ja, hij, de beroemde sterfzijnacteur. Oh die. <laughs> Eindelijk is het dan toch tot hem doorgedrongen. Oh. Hij loopt de trap af. Springleven. In blakende welstand. Zo fris als een hondje. <laughs> Zo gezond als een vis. Recht van leven leven. En dat na al die sterfzijnen. Hij nam zijn bed op en wandelde. Vlug naar het raam. Je zien, daar beneden. Al die mensen. De een heeft nog meer haast dan de ander. Een leger krioelende mieren. Is dat hem? Wie bedoel je? Nou, die daar. Oh, die. Mijn ogen. Ik ben aan een nieuwe bril toe. Ja, ja. Dat is hem, met die koffer. Oh, ik zou dat loopje overal herkennen. Welk loopje? Waar? Die man daar, vlak bij de bushalte. Hij loopt een beetje mank. Huh? Mank? Ah, ach ja, de ouderdom, reumatiek, artritis, seniele aftakeling. B -b Bedoel je die man daar? Dat meen je niet. Waarom niet? Je hebt altijd verteld dat hij groot, breed en knap was. Nou en? Nou, noem jij dat groot, breed en knap? Oh, dat was lang geleden, Musty. Ja, waarschijnlijk in een vorig leven. Dit is een klein, dik mannetje met een enorme pens. Ja, ja, ja. Ja, hij is inderdaad wat dikker geworden. En toch hield hij zijn gewicht altijd nauwlettend in de gaten. Bijna in het slaap van zijn eigen gezondheid, zou je kunnen zeggen. Die koffer, dat is een goed teken, nietwaar? Een goed teken? Dat betekent dat hij voorgoed vertrokken is, Suffert. Uh, Tot de volgende keer. Wat bedoel je daarmee? Tot de volgende keer. Ja, alleen maar wat jij me steeds vertelt, Poppy. Je steeds verteld. Wat heb ik je steeds verteld? Nou, over hem, dat hij steeds weer opkomt, dagen. Dat hij je steeds weer op de een of andere manier laat weten dat hij op stekker verliest. Dat, dat weet ik. Maar dan hoef je me toch niet met mijn neus op te drukken. Verdomme! Ja, ik zei alleen maar. Ik dat... heb je heus wel verstaan. Dat is nou allemaal verleden tijd. We zullen hem nooit meer zien. Nooit meer. Als jij het zegt, Poppie. Natuurlijk zeg ik dat. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker! Nee, nee. hij loopt naar het zebrapad. En blijft staan. Het zebrapad? Hij draait zich om. Oh ja. Ja, ik zie het. Nou, kijk je omhoog naar dit raam. Oh, oh, oh, hij mag me niet zien! Hij, hij mag me niet zien! Rustig, Marlenka, hij ziet je niet! Hij kan je niet zien! Hoe bedoel je? Hij, hij kan je niet zien? Hij kan mij ook niet zien. Waarom niet? Waarom kan hij dat niet? Nou, kijk, hem eens. kijk eens naar die witte stok. Hij loopt met de witte stok. Een witte stok? Ik heb hem nog nooit met een witte stok gezien. Nou, Moppie, nou heb je er wel een. Dat betekent dat hij blind is. Steken blind. Steken blind? Oh, steken blind! Inderdaad, de arme stakker. Niks, arme stakker, niks! Hij is weg, hij is weg, hij is weg! Ik weet het nou zeker. Wat? Hij is weg en hij kan me nooit meer iets doen. Hoe kan een blinde me nou ooit nog iets doen? Oh, oh, mustie. Wat een opluchting! Wat een geweldige opluchting! Ik ben vrij! Ik hoef nooit meer bang te zijn! De wasseretten. Je kunt nu wel naar de wasseretten gaan, nu meteen. Hij is weg, nu ben ik veilig. Goed, moppie, als je dat wilt. Dan hoef je morgen niet, hè? Tuurlijk niet. Zo, va zo vuil ben ik er ook weer niet. Nou, ik ben zo weer terug. Over tien minuutjes? Ah, je moet me even de tijd gunnen. Ik moet toch wachten tot de was klaar is. En daarna moet ik nog centrifugeren. Twintig minuten. Nou, laat er een half uurtje van maken. Misschien moet ik wachten tot er een machine vrijkomt. Goed, een half uurtje dan, maar geen minuut langer. Half uurtje. Oké, Okido. slot. Dat vergeet ik nou altijd. Oh, hier heb je mijn sleutel, Musty. Vang. Je moet eens goed naar de ouwe zoeken. Zo gauw ik terug ben. Musty! Vergeet niet de deur weer op slot te doen! Hij heeft vergeten... ...de deur weer op slot te doen. Vergeten de... de. sleutel. Waar. Waar is Musti's sleutel? Sleutel. Kalm blijven. Kalm blijven. Wat doet het er ook toe, hè? Hij is weg. We zagen hem weggaan. We zagen hem wachten bij het zebrapad. toch.